Wij beginnen de zogarles 135. Pagina P, Dalit. Bovenaan de tekst van de zogar, de regel 6: Kot ein, Waf. Even goed opfrissen bij jezelf dat wij houden ons bezig alleen met het geestelijke, dus steeds jezelf uh, plaatsen, jezelf. waarmee ben je bezig, niet de religie, niet van een bepaalde invalshoek, van die, van die, er zijn eeuwige wetten, wetten van het helaal, betekent uh, alles behalve mijn, mijn lichaam, dus wanneer er lichaam weg is, blijft de realiteit zonder lichaam da? dat is wat wij leren dat iets wat absoluut niets te maken heeft met de materie absoluut geen enkele verbondenheid met de materie wij leven in de materie het is niet erg, het is juist wij zijn juist hier geplaatst om hier in de materie in zo'n zoiets wazig zoiets uh, uh, grofs te leven, want alleen hier kunnen we al die correcties doen, alleen hier kunnen we ons, ons ziel verheffen, hier op aarde, en niet zonder lichaam, dat is, dat is dan, de hele waarde ligt het juist om het hier te doen, hier op aarde. Er is geen andere plek in het hele, alles, in de hele realiteit die er is, waar dan ook, die zo grof is als onze plaats. En dat is speciaal zo, so dat is de echte middel, de middelpunt van de hele, alles wat er bestaat. En we hoeven niet, als we leren Kabbalah, hoeven niet verder kijken naar allerlei onderzoekingen, etc. Alles zit al in het hoofd. Door het hoofd kan je alles begrijpen, door, eh, niet alleen hoofd, maar alles is gegeven aan de mens om te begrijpen... Uh, wat nodig is te begrijpen. Dus dat is wat we leren. Dat je weet dat we leren iets wat altijd leeft. Wat ook als lichaam weg is, lichaam is uitgestorven. Uh, ja? Gestorven, lichaam is uit uh, ons lichaam bedoel ik dat fysieke uh, fysiek lichaam. Dan blijft al, altijd leven wat wij, waar we ons mee bezighouden. Daar gaat het om. Dat is bijzonder. En niet de traditie, en niet dat van een bepaalde iets wat aan tijd gebonden is. Dat is erg belangrijk om dat te zien, in te zien. En dat alleen, dat geeft al zekere rust aan de mens. Want dan weet je dat het niets anders is. Dat het niet in iets anders kan, zal komen, of je iets anders zal, een andere leer, of iets anders zal komen. Het is aan iedereen gegeven. Zonder uh, verschil naar nationaliteiten, seks, mannelijk, vrouwelijk, uh, wie met wie, welk lichaam, met welk lichaam, ander lichaam, wat doet. Want wij zijn, hebben we absoluut niets te maken met het lichaam. Iedereen begrijpt het. Een kan wel iets veroordelen dat de mens dit doet of de mens dat doet. Ik heb hier te maken met de zielen van de mens. Dat is heel iets anders. De regel zes. Ot ein wab. De ha u umaya veruha. Afal gav de inon tlat jesodin. Alain Kulhu De volgende pagina Pei, hei De eerste regel Alain Velo it gale Avidata de lehon Ad de ara Gale lo. Ketin it yada Umanuta De volgende regel de tweede regel, ik heb hier niets. Hij niets staan, drie. De kol, had uh, in de vorige, Op de vorige les, aan het einde van de vorige les, Rabbi Elazar had ons verteld dat uh, hij citeerde hij hij ons een vers waarin staat: twee Shabbat, twee Mein Shabbatotai, mijn Shabbats, ja, het uit is maar hoe, mijn Shabbats, mijn Shabbaten zal je naleven. En het minimale van, als het staat in het meervoud en het staat niet hoeveel meervoud dan is het altijd minimale, is minimum twee, dan is het minimum twee, twee Shabbats. En hij vertelde ons dat, dat het op de vierde dag, uh, vierde dag en de zevende dag. En dat de, de, vo, de volmaaktheid, als, als het ware niet, uh, kwam niet, dus de, de schepping kwam niet tot de volmaaktheid, tot aan de zevende dag. En op de vierde dag, zegt hij, uh, kwam er een volbrenging of voltooiing van de eerste drie dagen, de eerste drie dagen, Geset Gorati Feret, boven de gezet, die waren ook ver, ver, verhuld. En die werden, kwamen tot onthulling op de vierde dag. Omdat daar op de vierde dag is, maar uh, aangrenst aan de vierde dag. Nee, dat is de, boven de gezet. En daarna komen nog drie sferot, net zo goed, je onder de gezet. En daar ook onder hen komt dan nog de malgoed van de zevende dag. En dat is de malgoed uh, van de zevende dag. Hij zal zo ons duidelijk maken. Uh, zes. Ot ein waf. Ot zes en 70. De ha, esha, umaya, want dat is esha, vuur, umaya en water, vroeg, en roch en wind, of vroeg, wat we noemen. Afwelgave, die je non laat je zodien alleen. Ondanks het feit, ja, de regel 6. Ondanks het feit dat die drie, dat dat zijn drie hoge, elementen, ja, we hebben de drie, vier elementen zijn er, ja, dat zijn drie, en de vierde is, is uh, de stof der aarde, ja, weten we, dat ondanks het feit dat er drie hoge elementen zijn, koel hoe allemaal voor de volgende pagina tlaien, het laaien, hangen zij, we lo en zijn, we lo gali avida avidate, en hun werk wordt niet onthuld uit de ara galilon, tot dat de ara tot de, de ar de arde onthuld hem kom wel ketin it yada umanuta de hol gaat bene dan wordt het ook de de dat, de het werk van elke van elke daarvan wordt uh, uh, kenbaar. Wat zegt hij dan? Er zijn vier elementen, ja, bekend, uh, vuur, ja, vuur, water, roog, uh, wind en aarde. Alles bestaat uit die vier elementen. En dan zegt hij dat de drie elementen, behalve dus de de, de, de, de aarde, dat is de grootste element. Al die drie elementen zijn hangend, als het ware. Vuur, ja, water, roeg, zijn hangend. En zij komen niet tot hun onthulling, anders dan wanneer zij dan door de aarde. Door de aarde komen zij tot hun onthulling. Dat wil zeggen, gesed, Gorati uh, zijn verhuld boven de gezet. Die hebben wel eigenschappen, maar die vinden hun realisatie in de Malgoed boven de gezin. Ja? En daardoor worden ze ook kenbaar. Ja? En we gaan naar Hassulam. Ja, Ik ga ons stap voor stap alles uitleggen. De linker kolom wordt ein waf. 76. De ha, Esha om we Dat dat is vuur en water en, en roeg enzovoort. Dubbele punt. Die Esh om dertig we roog. Want Esh vuur en maaien water en roeg drie. Roeg is. Dus. Dat zijn drie. Dat zijn Shehem. Chagat, dat zijn Chagat. Gesed, Gwura, Kifered. Chesed is maim. Gesed ja? is uh, chasadim. is maim, altijd maim. ja? is water. Vuur, uh, dat is gwora. Vuur ja? is Gwura, vuur, Ze zeggen ook vuur. En Kifered is roog. Dus het uh, tussen hen in. Het gemiddelde of resulterende van die twee. We hem slosh het Hajami en dat zijn de eerste drie dagen. De eerste drie dagen van de schepping. 31 hem Shehem sloshait Sodote Elunim. Ondanks het feit dat zij drie, de vertaling nog steeds, drie hoge uh, elementen, je zot je zot fundamenten, maar elementen ook in je zeggen. 32. Dan gaan we nu sferot gagat, dat wil zeggen, drie sferot gagat, en dat is de hoge sferot boven de gezet van de zereldien, dat zijn de hoge sferot. Daarom is het hoger gezegd zo. Kolam gayut luim allemaal gingen ze wil de volgende pagina pay de rechter kolom de eerste re Niglema ma, nigla ma, se shalem, ad, ha'aretz, se ad, se ha'aretz, se gusod malchut, gilta otam, twee tweede regel. We keren terug naar de vorige pagina. Kolommen bijutlijm, allemaal waren ze nog een keer, waren hingen ze, velo nigla Hamas ze de volgende pagina de eerste regel, de kolom en de daad, hun daden waren niet onthuld, ad ad schaar het tot dat de aarde die malchut is, otam onthulden hen, onthulde hen. de vierde sfera in in boven de haz, dat is de uh, dan alleen de kijk alleen de malchut brengt de de we hebben jullie geleerd vorige keer ja alleen de malchut brengt tot onthulling die sferoten die sferoten zijn zonder zonder malchut zijn als het ware uh, alleen maar eigenschappen maar niet de schepping is alleen malchut eigenlijk dus de, de wens om te ontvangen is alleen maar goed. En de sferoten zijn alleen maar een hulp schakels die bijdragen tot de onthulling, maar ze, daar worden niet onthuld. Geen sfera kan iets onthullen zelf. Wanneer een malgoed steekt naar een bepaalde sfera, dan wordt het gesproken dat in die sfera is onthulling, maar dan ten aanzien om, eh, om vanwege die malgoed die daar staat op die bepaalde maar altijd malchut spreken we altijd van de malchut. Oké, we spreken van ateret jesuwot, van af de de tweede zimtzum, maar het is altijd daar waar de masach staat. Dat is dan dat is de schepping. Az no shel kol Dan wordt Gekend hun, de, het werk van elke daarvan, van, el, van elke daarvan, van elke sfeera, het gvoratje vered, pas wanneer het, de, wanneer het aankomt tot de vierde dag, oftewel tot de malgoed boven de gesed. Maar het is niet genoeg. Er bestaat nog onder de gesed. Um, de volgende, drie, de pa, dezelfde pagina, P, de regel 3. ein, deze is de 4e ochtend. We hebben tot deze. 3. Ein zijn. Oud, Ein zijn. 77. We En zou je zeggen. ha bij jongen dat was op de derde dag. Op de derde dag verscheen ook malgoed. Ja, herinner je nog. Uh, op de derde dag Malchud uh, Noekwa werd geschapen. Dichtief, want het is geschreven. Het staat ook in de Torah. De, de, de, de, de tedeshaha shah Laat de aarde grazen. grazen. U, uh, doen uit, uh, uitbrengen. Vier. Ochtief. En het is geschreven. We tot zeggen haaretz. En de aarde bracht voort. Daar in de schepingsdaad. In de volgende vers. Punt. Ella haai afvalgav dichtief bij joma tlit. Tlit a. Revia. Revia have vijf. Weet kallel bijom het lied a lemahave had beloh beroedde. Punt. Hier na de punt. Ella, hij afvalgaf dektief bijom het lied, hij vertelt ons de zogger. Ja, dat is, ondanks het feit dat het maar, ella, maar hij deze, wat jij zegt, gav ondanks het feit dat het geschreven staat, dat het op de derde dag was. Revia have, dat was de vierde dag. Vijf, goed op dat, heel geweldige dingen die je vertelt. Straks ook. Weet Kalië, Bijom, Atlita en die is ingesloten of aangesloten, samengevoegd in de, met de derde dag. Le belo peruda, om een te zijn, ormei een te zijn, samen een te zijn, zonder peruda, zonder scheiding. Punt. Ulevatar, jomar via zes. gali avidati, le apka um um umna, le umat. Le, umat, unuta. De hol gaat, we gaan. Punt. Straks wordt het alles wat helder. Le, watar, jomar, via. Na de vierde dag. Kijk, vier dagen van de schepping en, en of zeven dagen van de schepping en zeven, sferoot. Dat is allemaal hetzelfde. In elke toestand beleven wij zeven dagen, zeven dagen van de schepping. Niets anders is er. Het is precies hetzelfde wat toen was. Wij kunnen leren van de zeven dagen van de schepping in elke toestand die wij van ons leven. Niets is veranderd. Er is geen verandering. Dat is belangrijk. Verandering is alleen in mij. Een mens zich verandert, dat wil zeggen, brengt zichzelf uh, in correctie, uh, corrigeert zichzelf. Hoe? De hele bedoeling dat ...voor zichzelf verbinden met het eeuwig bestaan... ...leden eeuwig bestaan... ...nieuw en eeuwig, dat het is hetzelfde. Men kan niet... ...nieuw leven, een erg belangrijk paradox... ...dat is echt, well, de mensen weten het niet. Dat, dat is echt speciaal... ...dat men kan niet in het nieuw leven... Moment, ...in dit moment leven... ...elk moment leven... ...als men op dat moment niet verbonden is... ...met de eeuwigheid. Dus wat men zegt... Uh, een dag, of leef nieuw, technieken van leef nieuw, is allemaal een Onmogelijk is dat. Het is allemaal comedie, met die technieken. Ja, mechanische technieken, maar het is onmogelijk. Het is interessant, ja, om nieuw te leven, om elk momentje te leven, moet je met mens zichzelf eerst verbinden met het, de eeuwigheid. Dan kan je leven op dit moment, en niet anders. Dat is iets, iets als je dat steeds, steeds, gaat voor ogen zien, dan gaat, gaat alles leven. En dat is ook die zeven dagen wat we leren. Vier dagen boven de Gz. of drie dagen, sorry, boven de gezee, en drie, vier, drie dagen onder de Gz, plus de malgoed. En daar ook onder de gezee, boven de Gz hebben we nog die malgoed. Op de vierde dag kwam, nog, kwam daar... Op de derde dag eigenlijk kwam daar de noekwa. En op de vierde dag, iets gebeurde nog met die noekwa. Maar alles is precies dezelfde opbouw van elke correctie, precies op dezelfde manier vindt plaats als die zeven, zes dagen van de, van de schepping. Dus kijk wat hij zegt ons. Eh... Uh, Uh, de regel 5 ga ik nog vertalen dat. Na de punt. U levatar Revia en na de vierde dag idgale zes avidate werd onthuld de dad le apka umna le, umana, le, ma, le umanate le umanute, sorry, met lowman dat waarbij de, letterlijk is het zo dat, dat, om, dat de ambachts, ambachtsman zijn ambachtelijke werk heeft uitgebracht. Zo letterlijk. Van de, de gooi gaat, gaat van elke dag afzonderlijk. Dus op de vierde dag net als iemand bijvoorbeeld bouwt, bouwt, uh, een bouwt, een, een, iets, een, een hu huis. Ja, eerst bouw je dan één verdieping, een andere verdieping, dus en geen, geen, op een andere, op een bepaalde, uh, en dan ga je, ga je dan opbouwen, dan met het dak, alles, dan is het klaar. Zo, so, laten we zeggen, in, in, zo is het ook hier. Met het opbouwen, ja met het, de vierde dag, dus alles kwam tot, dan kon men zien dat het heeft een structuur, en alles is nieuw, vol, volbracht, et cetera. Terwijl, terwijl door die aparte dagen kon men dat nog niet zien. Punt. Owegeen de jomare zeven. Ijo, rag, ragla revia de kursaia elaa. Begin de jomare om de vierde dag 7. Ihu, dat is Raglare via de Kursaya Ilaa. Dat is de, is de vierde dag, is de vierde poot van de hoge troon. Dat zijn wat beelden, maar het is uh, wat hij ons wil vertellen. En nu, dat is de Zoger. En nu gaan we naar beneden, naar Hasulam, de rechterkolom. De regel vier. De een zijn. I, we, i, thema en zo is zeggen, dat, en, hu, we, go, enzovoort. So we, הרי ביום השלישי הוא שיקטוֹם תדשא הארץ zesdesha. ויקטוֹם тот цветות צי הארץ בד, ויום tomarin zou jej zechen, וְדִינִיָּי צֶה צוֹזֶהַן צֶהַן. הרי ביום השלישי הוא דה דה דה, אַבְדִּישׁ אַבְדִּישׁ הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַיּוֹם הַי Laat de aarde, want de aarde werd genoemd, ja, de aarde, dat is de malgoed. Laat de malgoed uh, grazen of gewassen uitspruiten. We gaan over we tot zi haaretz, en het is geschreven, en de aarde bracht voort. Ja, dat, is, dat was op de derde dag, dat was geschreven en dan is het dan is het dan is het dat is wel verwijzing naar malchut harei naar de punt 6. Shigilui Masé Zefen shel Arutz Shahuah Malchut Haya Bayom Ashlishi kijk nou zegt die zo so zie je harei dus de onthulling van de daad van de aarde dat die malchut is Zeven Haya Bayom Ashlishi dat was op de derde dag En jij zegt dat dit op de vierde dag was. Zeven. Nee, acht. Om me schief. Ella afvalpier, je zegt dat het bij jom ashlyshi. Negen. Jehu zot tieferet. malchut. Tien. We niechlal bij jom Ligiot. Tiferet om al goed. 11. Er gaat 8. U mistje een antwoord, de zoger antwoord zelf. Ela Afalpi pi, maar ondanks het feit. Shezeka zegt dat je je mens dat is in de Torah geschreven op de derde dag. 9. Je Tiferet, je Tiferet, dat is Tiferet. Derde dag van de schepping. Yom ja dat was de op de vierde dag. werkelijk was het op de vierde dag. Che sod malchut. Dat is de vierde dag is malchut. Tien. We nichlal bij yoma en die is samen aan de derde dag. Lijot dieferet om malchut. Ech aangezien Tiferet, omdat Tiferet en de Malgoed 11, er bli perut zij zijn één, zonder scheiding. Tiferet is boven de gazé in de middelste lijn, zie je dat? En Malgoed is onderaan ook in de middelste lijn, en die zijn verbonden, altijd verbonden met elkaar. Het is ook een aanwezig voor ons, ook bij ons moet het altijd... Uh, Tjeveret uh, en jesot verbonden zijn en de malgoed sluit aan aan de jesot. Belangrijk is om op te bouwen jezelf steeds correcties te doen. Dat onder de gaze, dat jou onder de gaze in elke toestand niet eigen leven gaat leiden. Dat onder de gaze, wat onder het midden van jou, dat niet eigen leven gaat leiden. En dat gaat in steeds de ruit trekken, steeds jezelf weer omhoog trekken. Dat betekent, uh, leggen jezelf als het ware als embryo in een hogere, opwekken jezelf. Je weet het al, je hebt al, uh, Rishimot, al de sporen om te, jouw gevoel, hoe jij moet het doen. Hoe je moet alles via de jesot aan, aan de jesot aanhechten eerst, of wat is het jesot. En dat via de je jesot. jesot is bewegelijk, je moet via de jesot, kan je omhoog gaan. Ja? De, van de zijkanten kan je niet dat doen. En op die manier steeds ondergedeelte, van onder de gezet, steeds niet als uh, iets zelfstandigs te, te beschouwen. Wel, stap voor stap, wanneer het via de middelste lijn naar beneden komt, naar de negie, dan komt het ook tot, tot de correctie. Elf. Vaakharkh, Gila Yomar Viji, maseju, Masseihu, auman, Limlachto, Shelkol, 13, Echadwe, Echad. Mihagat? Mishun, Shiomar hu, Fertin Arregel Harvii, Shelkise Hailion,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 Ehm... Uh, Sheetalet, vijftien, Raglaim Shelo hem Chagat u uh, Elf Ve achar kach En vervolgens Gela yom harvijima Seegu, De vierde dag, zijn Daat zijn eigenschap van deze van deze vierde dag. Je gaat zien dat de man de melecht om welke hardwerkt om eruit te brengen deze ambachtsman letterlijk ambachtelijk of ambachtsman kan je dat? Nee, Oké, okay. deze ambachtsman uh, tot zijn amb, tot zijn ambachtelijke daad. Van elke daarvan, van elke dag apart. Mi is echt dertien. Van de Hagat. Mi Shum She omdat de, de vierde dag, hoe veertien haar regel Harviyi, dat is de vierde poot, van de Kisehelion, van de hoogere troon. She Hubina, welke hoge troon is Bina? Straks komt alles in dezelfde. 15. Shedale traglaem. Shelo dat vier poten van hem hem hagat. Dat zijn hagat. -ha geze het Gorati Ferret. Om malchut En de malchut. Want geze is de plaats waar de malchut opsteekt. opsteeg. Ja. Als gevolg van de trede zimzum. Dan, dan zijn er vier poten. In de Boven de Gazé zijn vier poten, dat is dan de uh, hoge, hoge Merkava, dat is wat, wat, ja, de hoge wagen, zoals we dat noemen. De hoge drager van de Bina. Voor, het, voor de Bina. Bina zetelt in die boven de Gazé, zetelt de Bina. En de onderste wagen, staat ook een onderste wagen, dat is dan de Nehi, en daar is ook een Malchut. En die zijn ook, maar 16, Pirush. De uitleg, ki bijot malgoed, Malchut, Megalet, Kedusha, Kedushat, 17, Gimel, Ayamim. Alken altavenih laaba jomash liši, achtin kidei legalot alehem, a dehainu, le mahave had de bilo peruda zestin. punt, kiba kibay bihyota malhut megalet k dushat gimrejemim. Want angezin malhut onthult de van 17. Van de drie dagen. Van de drie eerste dagen. Geest het je Ver. Alken, Altaven, Nichlalaba, Jomarshlishi. Daarom steeg zij op. En sloot zich aan. Op de derde dag. Aan er aan hen. An die drie dagen. Of drie sferoten. Hetzelfde. 18. Kedele legalota lehem hem om de eenheid bij hen tot onthulling te brengen, dat wil zeggen de hajnu. Lemmahava gaat beloppen om ein te zijn zonder scheiding. De hele bedoeling van de schepping en um, al die, de hele scheppingsdaad is om dingen te, um, te verenigen het moest verenigen die dingen, die in elkaar laten vloeien zonder uh, scheiding van elkaar. Dat is de hele kunst. zo so zien we ook dat hoe dat zit in de in scheppings in het in scheppings het uh, scheppingsproces en zo so, precies hetzelfde. Daar kunnen we ook leren van. Uh, van het scheppingsproces kan je alles leren, je hoeft niet de nie te, hele Torah te leren, alles kan je dat leren alleen uit het scheppingsproces. Daar komen alleen maar verschillende, so so in de Torah komen verschillende niveaus, omdat de mens heeft zoveel niveaus, daarom is de Torah nu zo uitgebreid geworden. Maar in principe is het de eenheid. Alles moet komen tot de eenheid. Zie dat? Ik weet niet of jullie hadden geleerd dat ook een beetje zo gelezen wat ik had geschreven. Dat, dat eigenlijk in dat eerste eerste woord, Brichit, alles in elkaar, alles zit in elkaar. Daar alleen maar in één woord, eerste woord Brichit. We zes om er. ולוותה ריומה רוויה וחולה כית 21 ביום רווי הישלימה הישלימה המלחות על גימל היאמים 22 הרי שונים בלווד כביר חיין נאגר נאגר נאגר נאגר נאגר Nee, ik heb het niet gedaan. Oké, okay, het niet. Is, daarom is het een beetje zo. 22. Ja. <laughs> uh, de regel 20. We zijn schomer, en dat is wat hij zo zegt. O levatare, via, en na de vierde dag, we goeden, enzovoort. Kie 21, bij jomere via. omdat op de vierde dag, gesliemma, eh, hamal goed, al gimmel, ajamim, are schon wat. Let op wat je zegt ons. Op de vierde dag volbracht, voltooide de malgoed alleen de drie eerste dagen. Punt. Hoe kan malgoed iets voltooien? Malgoed mal is de ontvangster, ja of niet? Malgoed mal die kan oorgozer doen, doen euh, afstoten. Door oorgozer doen euh, op... Uh, opstegen. Nee? En Orhoseer kan aantrekken at Orjashar. Dus drie sverod Chagat. Dat is, is Orjashar. En alleen Chassadim. Dat is Chassadim. Or chassadim als Orjashar. En die slaan dan tegen de tegen de chasse. En de Chazee is ook een, is een plaats waar, waar ze plaats ook plaatsvindt. Dus de Chazee die gaat het afstoten. En dan gaat ze dat die, dan de eigenschappen van Gesset Veret worden, als het ware ingekerfd in die malgoed. Dat wil zeggen dat die dagen, de drie dagen Gesset Veret, die op zichzelf verbo verbo verbor verborgen zijn, hun eigenschappen, die kunnen in de malgoed uh, tot onthulling komen. Dat is de hele 22 na de punt. kach jats'u od giemel jamim 33. shehem netzahod jesod vese šomer. Ulavatar yoma 24 revie itgale uvdati aviduti le apka 25 Umana Umana Leumanuti Dechol Hadvechad Ki Achar 26 Shenit gaitah gadusha al gimil hayamim arishonim Ik zou hier geen puntje weghalen 26 aan het einde van de regel Shem chagat 27 de laatste regel aan ikra, Shehem wordt. Schem, azeiran pind, link de linker kolom de eerste Hinei, als jatza Azeiran pind, schuh hauman, leumanu tei, tei, wij Banin. Ani kraoim, ani kraim, nezah god is De ainu gimil drie, ajamim ha haronim, de sheshet jimei Brishit. Nog een keer, als die zegs project over de dagen van de schepping, moet je weten dat is de schepperschip alleen die emanaties van licht. Ja, ges het goraatje ver het god is dat is wat hij schip. <plugden> <floor> <shus> Dat, he, dat heeft, de Torah heeft het genoemd in de woorden zoals dagen, ja, dat, soort, dat soort dingen. En dan uh, de, de allerlei dingen, dus de, de terminologie van de Torah, maar in wezen is het alleen maar de krachten die uitkwamen op die dagen en die blijven eeuwig draaien, altijd op deze dagen, Zeven dagen, dat zijn de zeven spirood, altijd schenen en hebben altijd dezelfde eigenschappen en dezelfde processen maken ze door. Uh, de rechterkolom, waar zijn we gebleven? Uh, 22, de regel 22. Ola Let op, wat je zegt. Dus, nu is het dat de de geze is nieuw geregeld. Ja, boven de geze is nu erg goed. Dan doet het goed. Als je dat... Als je dan zit het geweldig. Dan is het betekend dat echt een heilige geest binnen is. Moet je sowieso? weten, dat is echt zo. Ula, Garkach, Yatsu, od Gimel, en Darna... Kwamen oh, kwame er nog drie dagen uit. Dus onder de Chazé, 23. Shehem, Netzach, Hod, Jesod. Dat is een Netzach, en Jesod. We sheomer. and En dat is wat de Zoger zegt. Ulevatar, Joma, 24, Revia. En na de vierde dag. Idgale, avidati werd onthuld de daad, leapke om uit te brengen, 25, humana, de ambachtsman, le humanute, de hol gaat, gaat. Uh, van gaat, zijn, voor zijn, uh, zijn ambachtelijke daad, van elke daad, dan kon men dat zien uitkomen betekent van zijn daad betekent dat jij kan het zien. Ja, het kwam met uitkomen, uitkomen. Dus dat men kon zien de, de, dat ambachtelijke daad wat, dus of de kunstwerk wat het gedaan werd. Uh, van elke dag kan het komen dat zien. Ki aharz fasessent winter. agdusha al Dat want Nadat onthuld werd de heiligheid van de drie eerste dagen, 27, Shahem, Hagat, die Hagat zijn. Heiligheid betekende die al, al uitkwamen, dat ze hebben een nieuw uh, licht en een sfeer rood. Kraot welke drie. Hagat heet avot de artsvaderen. Die heeten, boven de gezeg heeten altijd, elke drie sferoten boven de gezeg Gesset, Goratje, Veret, heeten altijd vaderen. Eigenlijk, het heeft niets te maken met Abraham, Yitzchak, Jacob. Abraham, Yitzchak, Jacob zijn Gesset, Goratje, Veret. Let op, Abraham, Yitzchak en Jacob, dat zijn de zielen de, uh, die overeenkomen met de sferoten Gesset, Goratje, Veret op de schaal van de zielen. Ja? Er is een schaal van de boom van de werelden, de krachten van de werelden, drager. En er is ook een boom van de, de, de zielen. Het is allemaal innerlijke of uiterlijke gedeelte. Dat zijn allemaal eenheid. Je zal zien dat het alles klopt. Shahem Ikaro, Shal, Haziran, Dat welke hagat zijn de hoofdzaak, de essentie van de zeer De van de Zier is boven de geze. Geze het vooruit verre. Duidelijk. En de nei dat is alleen maar aansluiting. Uh, van de mal In de zeer in pin. In de, de linker kolom. Als je aansluiting van man zie hier Dan kwam uit de Serapien kwam uit, of bracht, nee, dan de bracht uit, de die een is. Een betekent uh, uh, ambachtsman. Am, ambachtelijke, amb, ambachtsman. Ja, en dan bracht hij zijn, de uh, zijn ambachtelijke daad uit. Dus men kon het zien. Dat is wat al volbracht, voltooid. Dat is dan... Weneertslu, banin En daar werden, werden... zonen... Ge uh, geboren of uitgegaan waren. Uitgestraald waren. Anikra anikraot, net zo goed is zo. Welke zonen heten net zo goed is zo. Dus eerst vier dagen. Zie dat? Vier dagen... En dan maar goed, kon het weerkaatsen, dat licht, et cetera. En dan, door die vier, kon men ook verder naar beneden, naar onder de gezet, het licht doorgeven. En van licht komen de kilim. Hoe, kom ik, hoe, hoe, gaan, hoe worden de kilims verrot, eh, geschapen? Door dat licht. Eerst licht. Die gaat zich, licht gaat zich verdikken. Licht heeft vier stadia. Licht heeft zich verdikt. En dan worden kilim gevormd. En dus dan de zeer die boven de hezee is. Dus gesed, geworantje, verre, dat is dan de, de eigenlijk zeer Met de Malgoed daarbij, als de vierde poot, boven de hezee. Mm -hmm. Zij gaan nu uh, uh, zij gaan nu dan die zonen, net zo goed je zoet heten, zonen. Boven de hezee heten vaderen. En dan gaan de zonen ook uh, doen, uh, dus uh, scheppen of voortbrengen. Hanikra, welke zonen heet net zo God is son. De Heinu, Gimel, Hayamim, drie, Hacheronim, de februari. Dat wil zeggen, drie, drie andere dagen, overige dagen, van de zes dagen van de scheppingsdag bin und wo vier begehende jomarevia ihura gla revia five dekursaya ila adzeion bin nivkhan leksi ela bina zes ukh morshe e na kisen ishlam miteram shinigmeret bo sieben Kena zeeranpien, Eino nishlam, miterem acht, Shunit galtaboo, Amalchut, Bayom harvi. Velo ja, Nechen, Yacholle ha'tsil, Et ha'gimel, I Nehi, Zulat achar, Ha'slamata. Ik ga eraf, Belangrik, Wat die ons vertelt. Alles wat he vertelt, over die zes dagen, precies hetzelfde werkt het in elke correctie van, uh, van elke van lichaam. Want de wereld is lichaam, ja of niet? Dat zijn in zeven sferoten zonder hoofd. Dat betekent dat is het lichaam, dat is de wereld, zeven binnen ook Dus Dus daarom is het ook wij, wanneer wij corrigeren ons, wat wij corrigeren ons? Het lichaam, ja of niet? Het hoofd valt niet te corrigeren. Er is erg eenvoudig daar in het hoofd. Ik bedoel, lichte, zeer dunne, dunne kiliem, keter ofzo. Dat is eigenlijk als, in het hoofd is er, is er geen kiliem. Onthoud het erg goed. Wij zeggen wel, spreken van kilim gewoon. Maar het is eigenlijk in het hoofd, als wij nemen de hele parsoef van, van Tien Svirot, in het hoofd is het mogin. Ja, het is als licht. Het is als, maar correctie is alleen maar lichaam. Dus, zeven onderste sfeer, dat heet wereld. Ook daarom ook wij, als wij corrigeren onze, in elke toestand die, onze, onze kilim en kilim heet, die zeven onderste, dat heet vanaf P, en naar beneden dat is een kilim. Dan is het net of wij ook uh, creëren de wereld, afhankelijk van het niveau van wat we doen. En kijk nou wat je ons vertelt, um, de regel uh, drie, na de punt, we hoe begin de jomere via, ik ga ons uitleggen hoe dat zit. We hoe, en dat is, omdat de vierde dag, iguraglare via, is de vierde poot, vijf, van de kursaie van de hoge troon. Als hier een binnen, je fijnlijk binnen, de zieropin, oftewel de zieropin wordt geacht als is wordt geacht als de kisei als de troon voor de bina, wie yeah, is boven de zieropin? bina. En zieropin is hagat En de hagat we weten dat de, hagat dus de tot de Haze is de bina, de bina. Uh, strekt zich de jesot van de bina strekt zich tot de gezelf van de Dat betekent dat de is eigenlijk um, de troon vormt voor haar de draagkracht. Och boor a en zoals de troon wordt niet voltooid alvorens de vierde de poot wordt niet voltooid. Ken ha pin, zo so ook de zeiranpin. Een nonisch is niet voltooid. Meterem alvorens acht, schoenit galt daar, bo a malchut, wie alvorens de malchut wordt onthuld op de vierde dag welogha ja ja hoe langer de tijd nee ik anid nihi. zulat en hij kan niet let op en hij kan niet uh, schepen de drie dagen netza zo godjesot zulat zonder uh, zulat uh, achar Ashlamata zonder na de vol, voltooiing van die malgoed. Hij moet eerst die malgoed voltooien, boven de gezet. Dan kan die uh, scheppen de onderste drie sferot. Duidelijk, hè? Zonder malgoed kan dat niet. Hoe kan het... We hebben dat ook geleerd in het uh, in TES uh, uh, ook. We hebben geleerd ook. Hoe wordt het doorgegeven? Hoe wordt het licht... Uh, van de hogere naar de lagere overgebracht. Van, door de malgoed van de hogere. De malgoed van de hogere wordt tot ketter van de lagere. Duidelijk. Dus eigenlijk, op de malgoed van de hogere wordt ook zwoekend gemaakt. En dat is dan de malgoed. Oké, okay, wij noemen dat aterretjes zot. Dat doet er niet toe. Maar het malgoed van de tweede symptoom. Maar dan, dat gaat naar, dan wordt het. Uh, in het, uh, aan, in de, aan de malgoed van de hogere wordt uh, Orgozer, ja, Orgozer, uh, stijgt Orgozer op, en dan is het, dat is dan de, alleen de, de wortels van de kilim, en dat wordt nu door de malgoed en in de malgoed komt de tinsferot, en dat komt ten behoeve van de lagere. De lagere worden daardoor gecreëerd, of mogen wordt gegeven aan de lagere, maar altijd. Via de malgoed van de hogere. Kan niet anders. Uiteindelijk. Dus moet altijd malgoed zijn. Zonder malgoed. Kan zonder malgoed van de hogere. Voordat de malgoed van de hogere wordt. Uh, gevormd. Kan de lagere niets ontvangen. We hebben dat ook geleerd in de zoger. Herinner je nog? Toen de malgoed. Toen de zon stegen op. Naar Abouima. Herinner je nog? De, op de, de naam Elohim moest gevormd worden. Dan eerst kwamen ze zo'n waar naartoe, naar Yersut. Ja? En bij Yersut verkregen ze alleen maar, Malgoed verkreeg alleen Nukwa, verkreeg, verkreeg alleen Chogma. Maar dat kon ze niet verdragen, herinner je nog? En dan stegen ze ook naar de Aboeima. En toen pas kon de Malgoed, uh, was de naam Elohim volbracht. En dan kon dan de Nukwa ontvangen dat licht van de Ima volmaaktheid. Dus chassadim en daarin de gogma. En wat stond daar, stond daar geschreven toen we dat hebben geleerd? Dat alle leger, legers, ja, alle legers, betekent alle toekomstige, alle, eh, toekomstige wijzens uit de Bia, wat stond daar, wat we hebben geleerd? Die hingen gewoon in de lucht, ja. Voordat de malchut van de Atsilut kon die volmaaktheid ontvangen, allemaal hingen ze als het ware in de lucht, wat betekent hingen in de lucht? Ze waren als man meegenomen, maar zij hadden nog geen eigen bestaan, en wanneer de malgoed ontvangt de mogen, dan kan ze die mogen geven aan de lageren, en dan de lageren verkregen hun eigen body, hun eigen sferoet. dat is de eigen body, ja? dus altijd op die manier, altijd malgoed van de hogere, is de bron van het licht, de schepper, voor de lager. En daarom hoeven we ook niet te zoeken verder naar de schepper. Mijn hogere traptreden, wat ik nog. Waar, ja, de hogere traptreden, waar de onder, het onderstel waarvan is in mij, ik ervaar dat, als verhulling. Dan de paniem daarvan, dat is aan de achorijen. Ik werk, we ervaren altijd agoraium van de hogere, we ervaren altijd de onderkant van de hogere en dat ervaren wij als verhulling en dan als ik weet, als ik aanhek aan die verhulling aan die, die uh, binazirampin en malgoed van de, van de hogere dan weet ik dat ik uh, dat ben ik dan ben ik gebonden aan eigenlijk aan de hogere trap treden en dat is dus de schepper alles komt goed, het zijn allemaal die dingen die um, al die verbanden steeds meer en meer liggen dat in, het wordt helder, oké okay, nu een pauze